Tijd dat er heel veel geweld is, zal ik maar zeggen, tegen anderen. People help the people. Een prachtig lied, jawel, met een hele mooie, ja, ondertoon van Birdie. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oortjes weer verwennen, lekker masseren. Lekker Prachtige muziek. En dat niet alleen, we hebben ook ja, interessante onderwerpen te bespreken in de show, zoals je weet van ons. We gaan straks luisteren naar een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen... Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Hmm, daar heb ik ook wel eens last van hoor. Dus vooral bij de kassa bij de supermarkt dan moet ik echt mezelf op de vingers tikken. Misschien heb je dat ook. Straks ook een uh, column van Miros Zij gaat het hebben over de huistiran. Zal weer over de katten gaan van hem. Ja, want dat zijn kleine tirannetjes natuurlijk. En we gaan het hebben over een gezamenlijke publicatie van een vaatonderzoek. En dan gaat het niet over de afwasmachine natuurlijk. Hè. Dit dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dumb.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 I close my eyes, with the music real loud It's the only way I know to write this dumb out You can cry until the break of dawn Keep screaming till your pretty voice is gone I'm hiding in a song I'm hiding in a song De prachtige muziek van onze zuiderburen, hoe van ik. Hiding in de song. En dan Henley En talking you home Dit allemaal in de late avond. Vier voor de prijs van twee. Drie behalen, twee betalen. In Nederland zijn we gek op aanbiedingen. U ook? Welke aanbieding zou u nou nooit kunnen laten liggen? Want er zijn er veel... En veel verleidingen komen zomaar gratis en voor niks voorbij. Maar ze kosten wel geld. Jeroen Vergent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Nederland is het land van aanbiedingen. De vaste prijzen daarin tegen zijn best hoog. Je moet het echt hebben van de aanbiedingen. En zeker in de tijd van inflatie, krimflatie, hoge prijzen en boos worden bij de kassa. Welke aanbieding? ...kunt u nou nooit laten liggen? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, dus geen politiek of zo, maar leuke, leuke vragen. Welke <hums> aanbieding kunt u nooit laten liggen? Uh, twee in één uh, tandpasta. Ja, dat lijkt me, dat is zeer verleidelijk, ja. Ik dat het, ontstaan, het is helemaal voor mijn Tanpasta bij u thuis nog een grapje. Maar... Ja, maar je kunt u nooit genoeg hebben natuurlijk, tandpasta. Een echte aanbieding. Echte aanbieding, twee nee. ja. ja dus... Twee voor de prijs van één. Ja, dus dat werkt wel? Dat... Nou, ik denk niet dat het werkt. Uh, u bedoelt of het voordelig ja, is? het is, het... is ja. ja. Dat denk ik niet, nee. nee oh, dat toch niet? Toch, uh... Nee. Vier voor zoveel of zo? Uh, nee, nee, nee, nee. Twee dan halen, dan drie Dan drie heb ik zoveel voorraad in huis, dat... Oh, uh, nee, ja. nee, nee, dat wil ik niet. Goed. Typisch Nederland, hè? dat, uh, dat ja. de prijzen hoog zijn met de aanbiedingen. Ja, dan moet je toeslaan eigenlijk. Ja. Maar dat kunt u dus wel. Af en toe, op zijn tijd, ja, als ik het zie staan. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Ja, die te mooi voor woorden is. Die te mooi voor woorden is. Ja. Maar weet u dat meteen dan? Nee. Nou, hoop wel hoor. Ja? Ja. U bent niet iemand die de aanbiedingen in de gaten houdt? Ja. Nou, dat niet, maar we weten wel gewoon, uh, we zijn prijsbewust. Maar uh, ik, ik ben meer tegen die aanbiedingen van. Uh... Uh, vijf halen, en twee betalen. Dus dat zijn geen aanbiedingen. Okay. Dat zijn we rekenen. Ja, het is eigenlijk de vaste prijs. De vaste prijs, hè? prijs ja. ja. Dus dat zijn nep aanbiedingen. De, de vaste prijs is veel duurder eigenlijk. Ja, inderdaad. Uh, maar dan moeten we het eigenlijk met z'n allen hebben van die, van die aanbiedingen. Anders dan blijft alles duur. Of... Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat we met z'n moeten hebben dat de BTW omlaag gaan en zo. Oh, ja. Ik denk dat dat handiger is. Voor, voor, welke, voor welke producten bijvoorbeeld? Voor uh, voedsel en, uh, en fruit en uh, groente. Oh ja. ja, dat zou schelen. Dat zou echt schelen, ja. Want het is toch wel duur, dat hè? dat is te duur, ja. Heeft u wel eens aanbieding gehad van die naderhand dus dacht van, nou ja, dat is niks? Ja, dat is toch wel gebeurd, hè? Speelgoed voor mijn kleinkinderen. Oh ja. Oeh ja. Dan nou noemt u het, ja. Bij het kruidvat en bij uh, trekpleister. Ja. Ja, dat, dat kan ik echt niet voorbij lopen. Uh, ligt er op zo'n manier een hele berg thuis? Ja, heel veel. Of ik bij heb, het kind? Ik <laughs> heb vier kleindochters, dus uh, ja. Oh, dan ja. is er altijd wel iets te, te, te, ja, te gebruiken ja. van aanbiedingen. Ja, en er is, zijn altijd aanbiedingen. Ja, ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Maar zijn het ook echt aanbiedingen? En dat, als je naderend terugkijkt, bedenkt van klopt het wel? Ja, best wel. Ja. Oh, toch wel. Ja, wel? ja, wel. Want daar let ik wel op. Speelgoed zit wat dat betreft wel goed. ja. Nou, U okay. komt met allemaal boodschappentassen. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? <laughs> die zit misschien wel in de tas? Nou, nou, eigenlijk niet. Ik met... kijk gewoon wat de aanbiedingen zijn of ik het nodig heb. Dus... Is het nodig in deze tijd om aanbiedingen achter te ja. Oh ja, dat ja. dacht ik eigenlijk Want ook. Het is allemaal heel erg duur geworden. Ja. Ja. Dan bent u misschien toch wel gespitst op die aanbiedingen? Nou, gespitst niet, maar ik kijk altijd wel wat er in de aanbieding is. En als het dan eh, tien stuk is van iets, doet u dat dan ook? <laughs> dat ligt eraan of ik het kwijt kan. Ja, precies. Als er tien zakken koffie zijn of zo, dan wordt er wel een probleem. Ja, ah, die kun je wel goed houden. Ja, maar ja, Zoiets, je moet het maar... wel, er wel ruimte ja. voor hebben. Ja, oh, dat ja. bedoel ik ja. niet. Ja. Ja. Dus uh, maar tien uh, tube stampen staan, ja, dat kan weer wel. Dat kan ook, precies. Dus ligt er maar net aan. Het ligt eraan wat de prijs is. Ja, Keukenrollen. Ja. Keukenrollen. Ja, ja. Oh, dat kan wel, ja, ja. Goeie. Ga er ook altijd doorheen. Kleding? Ja? ja? U weet het meteen. Ja. Uh, hoe komt u aan de aanbiedingen? U, zoekt u dat thuis van tevoren op? Of is het impuls onderweg? Nee, dat zoek ik wel uit. Dat okay. zoek ik van tevoren op. Werkt dat ook echt? Zou, ik bedoel, is het echt een aanbieding dan? Ja, ja zeker. Dus wat aanbieding betreft... Uh, is het wel goedkoper dan de normale gaanbare prijs? Ja, gaanbare prijs. het verschilt natuurlijk. Er zijn ook aanbiedingen die uh, niet werken. Maar dat, dat zoek ik uit. Ik wil niet te veel betalen. Ja, goed. Ja. En uh, een, een doorgaans, de, de, de, die hoge prijzen, is dat een probleem voor u? Uh, ja, dat vind ik een probleem, ja. ja. Voor, voor de dagelijkse boodschappen, die zijn wel duurder geworden, dat doet hij niet per se. Nou, die zijn zeker duurder geworden. Ja, gebruikt hij daar? Ja, maar dat zijn dan wel de producten die ik altijd al gebruik. Ik ga niet extra inkopen. Niet van uh, wat 20 euro is geweest, 30 heb gemaakt en ben dan weer 15 ja, For voor Black Friday, dat Black soort uh, dingen. Ja, daar gaan we helemaal niet mee. Maar in deze uh, dure tijd, is een aanbieding dan niet handig, eventueel? Ja, dat is wel handig. Alleen ja, het lijkt vaak gewoon mooier dan het is. Ah, oké. Okay. Dus een aanbieding moet wel echt een aanbieding zijn. Ja, precies. Ja. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Geen enkele. Geen enkele? Ah, ik heb iemand te pakken, yes. <laughs> Noem dus voorbeelden dan. Nou ja, gewoon met alles. Als ik dan shirtjes zie of hè, kleding, kleding. -twee, ja. uh, twee halen, één betalen. Ja, dan kan ik dat niet laten liggen. Of shampoo, of deo, of ja... Nou, niet zozeer dat het te duur is, maar dat ik het te duur vind worden. Dus het is niet zozeer rondkomen, maar de prijzen die, ja, die worden toch kunstmatig zijn zo gehouden. Ook met inflatie en zo, dat is wel een, een probleem wat dat betreft. Je kunt het misschien wel betalen, maar het stuit tegen de borst. Het stuit tegen de borst, precies ja. ja. En, en vooral ook dat de prijzen in omliggende landen eigenlijk vaak ja, toch lager liggen. Dat, dat vind ik wel een probleem. Maar meestal koop ik ook op internet dingen, want daar is het nog goedkoper. Nog goedkoper, ja. Ja, Ondanks de Gewasmiddelen en dat ah, soort dingen die oh. zijn ergens anders veel goedkoper dan hier uh, bij de supermarkt. Juist, dus. en, dan, en dan komen er nog bezorgkosten bij en toch nog goedkoper? Nou, meestal als je dan boven een bepaald bedrag zit, en met wasmiddel haal je dat oh, ja. natuurlijk heel snel, ja. dan is het gratis bezorgen, Dus ja, dat is het wel, uh, dan gaan we niet moeilijk doen om hetzelfde sjouwen. Dat is mooi. Een aanbieding van uh, gebak oh. vind ik uh, daar ook wel van. Aanbieding van wijn zit ook wel op een pad. Ja, ja. Lekker genieten. Lekker genieten, ja. Klinkt goed. Ja, ja. We zijn uh, toch altijd wel heel erg dol op uh, aanbiedingen. En blijken het echt aanbiedingen te zijn? Als u thuis er een beetje overziet, klopt het dan ook? Nee, niet altijd. Niet altijd? Nee. nee. Maar en, en, en bent u ook echt uit op de aanbieding? Dat u dat thuis voorbereidt? Of is het meer ja. impuls? Uh... Nee, nee ja. soms impuls, maar ook wel voorbereiden. Ja, moet wel in deze tijd. Oh ja, ja. aanbiedingen zijn belangrijk geworden. Zeker. Ja, en dan ja. is het waarschijnlijk toch meer voor de huishoudelijke dingen ook dan? Ja, en ook uh, groente, fruit. Yeah. Ja, daar kijk ik toch wel naar. Omdat dat uh, veel duurder is geworden. En als ik daar dan goedkoper uit ben, kan ik weer wat meer ja. kleding kopen. Oh. <laughs> die voelde ik niet aankomen. Is okay, ja, dat, is oh, ja. Nou ja, dat is een goeie. Oké, dat kan. Inderdaad, dat is goed. Oh, nou ja, mes heet het mes aan twee kanten. Nou, dat zeker. Is een ja. goede? Ja, vind ik ook. Er zijn mensen die zeggen tampasta of wasmiddel. Nee, ben ik niet zo mee bezig. Niet echt? Nee, niet echt. <laughs> maar het is, niet, is het voor u nodig dat u de aanbiedingen bekijkt vanwege de dure prijzen? Nee, nee, nee dat niet. Dat niet per se? Ik vind het meer een sport. Ja. En met name de koffie bijvoorbeeld, die is, die is prijzig, dat drink ik veel. Nou, dan ben ik er wel aan het kijken van waar is de koffie een beetje qua ja. prijs gunstig. Precies, dat is een goede. Ja. Het is een Nederlandse sport eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Sport, zeker, zeker. <laughs>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 The road midsummer, I need you. Yes, I do. I'm hey. Ik praat Lekkere Franse muziek van François Hardy Comment te dire adieu. Nou, low. En F Sheriff Dean natuurlijk met de slijper van de eeuw. Do you love me? Over een paar minuten gaan we het hebben over katten natuurlijk. Want de huistiran komt weer voorbij. In een column van niemand minder dan Midas Dekkers. Het komt eraan na deze prachtige van George Harrison. Luister mee naar Something. Huistieran. Vroeger had je ridders. Die zochten in verre landen naar de graal, al wisten ze niet helemaal zeker wat dat was. Het heilige vat met het bloed van de gekruisigde heiland, meende de een. Een edelsteen die engelen in over oude tijden op aarde hadden gebracht, meende de ander. Een mystiek voorwerp dat zijn bezitter materieel en geestelijk heil verschaft, vat een modern naslagwerk samen. Een kruising tussen wonderolie en de steen der wijzen. Pas als je hem had, wist je hoe die eruit zag, maar dan wist je ook zeker dat hij het was. In ieder geval iets heel moois en heel mysterieus waar je heel prettig van wordt. Ik hoef niet naar de graal te zoeken. Ik heb poezen vier stuk zelfs, viermaal geluk dat kopjes geeft. Het levende bewijs dat de dieren, sommige althans, door God zelf geschapen zijn. Zij het vast niet in één dag. De hoogste genade in één wezen samengebald. Brigitte, Tsa-Tsa, Greta, Gabriel en Michael in één. Maar ook een beetje Adolf en Idi, Een tikje bij Elzebub. Een poes is een tiran. Wie er één in huis haalt, heeft gelijk. Maar moet het zelf weten, een poes neemt onmiddellijk de hele tent over. Talloos zijn de verhalen over het uitgeoefende schrikbewind. Meubels worden onherkenbaar uiteengereten, kostbaar vaatwerk wordt geatomiseerd, echtparen zijn kinderloos gebleven en oude vrijsters ongetrouwd doordat een poes het bed beschouwt als het zijne en geen onsmakelijk gehobbel duldt. Voor ziek worden kiezen poesen het meest ongelegen moment om daarna in de wachtkamer van de dierenarts op wonderbaarlijke wijze te genezen. Binnen is voor de plaats waar ze heen willen als ze buiten zijn... ...buiten de plaats waar ze heen willen als ze binnen zijn. En toch zijn dat slechts peulenschillen. Het werkelijke venijn, de ware fundamenten van de macht... ...die de Poesheid over de mensheid uitoefent, zit dieper. En niet in hen, maar in ons. Poezen gebruiken de liefde die wij voor ze koesteren tegen ons... Ze heersen bij de gratie van ons ontroostbaar gevoel van ontoereikendheid. Je hoeft een poes maar aan te kijken en het gevoel welt in je op. Je wilt het dier behagen, maar hoe? Wat heeft een mens een poes te bieden? Al vinden poezen het niet altijd vervelend door ons te worden geaaid, toch zijn onze handen bleken engerds vergeleken bij het tongetje waarmee poezen zichzelf verwennen. Het is louter boffen wanneer Poes zo'n aai in ontvangst neemt, op de minzame wijze waarop een volwassene een snoepje aanneemt van een kleine die trakteert. En dan die herrie, dat harde, onbehouden, bonkende geklets van mensen, terwijl subtiel mouwen ruim voldoende is. Het is het besef van onze ontoereikendheid dat het liefhebben van Poezen drijft. De wanhoop, wanneer je poes zich zonder opgaaf van redenen verwijderd van je schoot, waarop je meende hem tot in alle vezels te verwennen, waarna de jouw reuk zorgvuldig tot de laatste moleculen uit zijn vacht wast. Het paaien moet dan weer helemaal opnieuw beginnen en je moet maar afwachten wanneer het lukt. Wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Als ik een muis was, zou ik door mijn poes willen worden opgegeten. Zoveel hou ik van hem, maar hij, hij zou het nog doen ook. Het onbeantwoorden wordt zo de crux van de liefde, zoals ook een vogelaar het meest houdt van de vogels die het minst van hem willen weten en zich slechts door het getroosten van de grootste inspanningen laten waarnemen. De terreur bestaat dan ook niet zozeer uit het op de krant gaan liggen, precies op de plaats waar je aan het lezen bent, ...alswel uit het gevoel van grote schuld dat zich van je meester maakt... ...ogenblikkelijk nadat je het arme dier van de krant af hebt gewerkt. Het besef dat je altijd onvolmaakt zult zijn... ...dat je liefde nooit groot genoeg is om te worden beantwoord... ...word je door niemand zo ingepeperd als door een poes. Poesen trappen op je ziel met een gemak dat elk ander wezen lelijk zou opbreken. En net wanneer je besluit dat er toch ook een leven mogelijk moet zijn zonder poes komt hij bij je voor een seance. Eén goed geplaatst kopje en je bent er weer voor weken ingeluist. De combinatie van afgod en kwelgeest, dat is het wat een poes zo onweerstaanbaar maakt. Een graal op pootjes. Het heerlijkste juk om onder te zuchten. Ik heb de deur, de deur niet op de knip gedaan Toch mag je niet binnenkomen Want zag je mij, je mij hier in mijn slipje staan Dan bleef er haast niets te dromen Een vrouw heeft soms recht op afzondering Een man is geen man zonder verwondering Dus zolang ik hier bloot in mijn velletje sta Blijf jij waar je bent, ondertussen Maar als ik in het bad onder de belletjes ga Dan mag je me komen kussen Ik heb het schuim, het schuim al in het bad gedaan Toch bleef jij maar netjes buiten Want zag je mij, je mij hier op het matje staan dan gingen je ogen tuiten. Een vrouw wil alleen voor haar spiegel zijn. Een man mag soms best zeven kriegel zijn. Dus hoe jij ook beteest op de badceldeur klopt. Je blijft waar je bent ondertussen. Pas wanneer heel mijn huid onder het schuim is verstopt. Dan mag je me komen kussen. Ik kom eruit, eruit, rijk me de handdoek aan Zo wacht jij daar al lang op Op zoveel gretigheid moet maar een vloek staan Dus ga jij maar fijn de gang op Een vrouw toont niet graag haar klets natte staat Een man doet een beetje wachten, heus geen kwaad Dus zolang ik hier nat in mijn nakentje sta Blijf jij op de gang ondertussen, pas als ik warm gebaat tussen de lakentjes ga, dan mag je me komen blussen. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, De late avond met Alfred Blokhuizen. But oh, the night I cry my heart out It's bound to break Since nothing matters Let it break I ask the sun and the moon The stars that shine What's to become of it? This love of mine Ask the sun and the moon The stars that shine What's to become of it This love Wat een eerlijke muziek zo aan het einde van de dag, hè? Toch? Hmm. zeker. This love of mine. Michael Bublé, This Love of Mine en Martine Perl met het beetje tuttige liedje. Pelletjes. Hier... Bij jouw late avond. Zometeen over een paar minuten gaan we praten met Desiree Leemreis. Zij is maag, darm en leverarts bij het Sint-Franciscus. En ze gaat het hebben over iets heel bijzonders. Ze gaat het hebben over een gezamenlijke publicatie over vaatonderzoek. Het komt eraan na deze prachtige van de Climax Blues Band. Van de TU Delft en de specialisten van het Franciscus publiceren samen over vaatonderzoek. En aan de telefoon maag, darm en leverarts Desiree Leemreis. Welkom in de uitzending Desiree. Ja, dankjewel. Die publicatie over dat vernieuwende vaatonderzoek, dat is verschenen dankzij een belangrijke samenwerking. Aan de ene kant studenten en aan de andere kant specialisten van het Franciscus. Om te beginnen met die studenten, uh, wat studeerden zij en aan welke instelling? Het zijn studenten technische geneeskunde die studeren aan de Technische Universiteit Delft. Ja. En zij komen in het kader van hun master stage bij ons lopen om kleine projecten te doen binnen ons Maakdarm Ischemiecentrum Rotterdam. Ja. En ons uh, Maakdarm Ischemiecentrum wordt gedragen door Franciscus en Erasmus MC samen. Ja, je zegt ischemie, dat heeft te maken met, uh, met uh, bloedvaat en het stromen van het bloed. Ja, dat klopt. Uh, het onderzoek zelf, wat is de kern? Kan je dat uh, kort en bondig samenvatten? Nou, we hebben onderzoek gedaan uh, naar verschillende katheters uh, en druktraden die we gebruiken voor het meten van drukken in de vernauwde buikslagaders. Dus die vernauwde buikvaten die kunnen leiden tot een darminfarct. En dat hebben we gedaan in een in vitro model en daarbij worden dus geen mensen of dieren gebruikt. Dan wordt er een, een model gebouwd buiten het lichaam waarbij de grote bloedvaten worden nagebootst en daar zijn die katheters en draden in getest. Even inzoomend op die patiënten. Uh, wat ervaren zij nou aan last en aan ziek zijn? En wat zouden jullie daaraan kunnen doen? Nou, uh, deze patiënten, doordat er dus een zuurstoftekort is in maag en darm... hebben zij vaak uh, pijn na het eten. Uh, en als gevolg daarvan worden ze bang om te eten... en uh, krijgen ze gewichtsverlies... En dat kan heel eenvoudig worden behandeld, net zoals bij het hart, door het plaatsen van een stent. Dus een buisje in het vernauwde bloedvat. En uh, met de vergrijzing van de bevolking neemt dit ziektebeeld uh, enorm toe, omdat het, het meestal wordt veroorzaakt door aderverkalking. En dat komt vooral voor bij patiënten op oudere leeftijd. En wij denken dat het veel meer voorkomt dan dat... Er altijd wordt altijd dat het is een vrij onbekend ziektebeeld. En dat er heel veel mensen met onbegrepen buikklachten en gewichtsverliezen rondlopen... die misschien wel last zouden kunnen hebben van een doorbloedingsprobleem. Dus ischemie van van de buikvaten. Dus eigenlijk is toch wel het advies als je dergelijke klachten ervaart... naar de huisarts gaan. Zeker, ja. Uh, nou heb je al verteld, uh, die aandoening heeft te maken met aderverkalking. Is er nog een manier of een verandering in leefwijze om dergelijke problemen te voorkomen? Ja, zeker. Um, aderverkalking wordt met name veroorzaakt door roken. Dus het is sowieso uh, goed om te stoppen met roken. Um, en andere uh, dingen die aderverkalking veroorzaken zijn bijvoorbeeld een hoog bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Dus het is sowieso goed om uh, dat soort zaken te laten behandelen. Nou, uh, ik ben weer heel bewezen geworden. En het is een typisch onderzoek van het Franciscus, hè, innovatief en onderwijs erbij betrekken. Ja, het leuke is dat, uh, dat uh, studenten, de studenten, technische geneeskunde echt een... Wij kijken natuurlijk met een visie naar een bepaald probleem. En deze studenten hebben echt een frisse blik op het vraagstuk. En die kijken vanuit hun eigen perspectief. Dus ik denk dat dit echt een heel mooi uh, on, ja, onderwerp is eigenlijk. Waarbij zorg, pro, uh, onderzoek en onderwijs... Elkaar versterken. Dat is ja. mooi dat je dat zegt. Want uh, vaak is iemand begeleiden en coachen toch ook op zich wel een taak. Maar dit is wel een win-win situatie. Zij komen ook met verfrissende kijk op de zaak. Nou, zeker een win-win. Ja, ik denk echt dat we dit project verder heb, hebben kunnen brengen door hun deelname en actief bijdragen aan dit onderzoek. En ik krijg daar heel veel energie van. Je wordt er heel blij van. Nou, dat is heel mooi om te horen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele duidelijke verhaal. En uh, leuk om te horen dat die studenten daadwerkelijke bijdrage leveren. Dankjewel, maag, darm en leverarts DCD Leemreis. Dankjewel. Tot middernacht, de late avond. days Nothing comes to mind No one can hear De nieuwe single voor uh, Paul McCartney. Op zijn leeftijd nog zo'n so mooi nummer, jawel. Days We Left Behind. Nieuwe album, nieuwe single. Geweldig. En daarmee. Eindigen we de show de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit Norbert Ketting daar alweer bij Leven en Welzijn. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken. wens ik je natuurlijk zoals altijd een hele goede wacht. Tot Sluit van de show. Maywood. En Mother, how are you today? Mooie nacht. Damn, the